Met een QR-code op vakantie werkt op veel plaatsen helemaal niet. De negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs dat je nodig hebt voor je vakantie kun je vanaf vandaag laten zien in een QR-code in de Corona check app Daarmee kun je overal in Europa terecht, maar deze reizigers komen met de code niet verder dan de incheckbalie van Schiphol, ziet Hart van Nederland. Het gaat om deze QR-code. Ja. En u dacht, dit is genoeg, ja. we mogen lekker naar Griekenland. Ja. Maar eigenlijk moeten we nu een extra formulier invullen ja. waar ik niet op nee, voorbereid was. Dus, ja. Ik heb een PCR-test gedaan en ik heb. Die... Ja, kortom, ik heb alles. Ja. Ja. En uh, nu lijkt het erop dat u niet mee mag? Nee, mag niet mee. Nog niet alle vliegtuigmaatschappijen hebben een scanner om de code te controleren. Reisorganisaties zeggen. Neem voor de zekerheid je testuitslag of vaccinatiebewijs op papier mee. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal besmettingen met corona na het EK met 10% kan toenemen in heel Europa. Dit vanwege het aantal mensen die in een grote groep samenkomen en reizen. Het is niet uitgesloten dat het EK een zogenoemd superspreader-event wordt, zeggen ze. Testen voor toegang verwacht dit weekend opnieuw drukte. Er staan al 260.000 afspraken gepland en dat aantal loopt nog op. Vooral in Amsterdam en Venlo loopt het storm. Daar zijn dit weekend festivals. En als je in Denenkamp bent in Overijssel, dan zie je daar een enorme dinosaurus staan. Vanochtend is daar een beeld van een seismosaurus aangekomen. 40 meter lang en 8 meter hoog. Die staat in de tuin van een museum. En dat had nogal wat voeten in aarde. De dino komt uit Duitsland. Dat is behoorlijk wat onderhandelingswerk geweest. En eigenlijk zijn wij al vanaf gisterochtend 7 uur s ochtends bezig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 Sins this way.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 en smakenverschillen, vind ik dit eigenlijk nog stiekem... gewoon het beste nummer wat er op dit moment in 2021 is gemaakt. Maar goed, er kunnen dus nog altijd veranderingen op gaan treden. Straks gaan wij kennis maken met Adrian Kraft alleen. Want ja, hij heeft muziek gemaakt. Uh, totaal anders als we dat normaal gesproken van hem gewend zijn... in toch wel wat licht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 Beetje, uh, een beetje een bepaalde stijl. Met de Stereo MC's heeft hij gewerkt. De Deze Ralvezen. En ze noemen zich Lemon. En dit is het laatste wat ze hebben uitgebracht: Shine On! Shine on. aantal malen al ergens uh, in de landen al gehoord. hoor Dit fraaie uh, dit nummer van uh, Lemon and Shine On. Uh, uh, en inmiddels aangeschoven. En even een slokje nemen van zijn uh, koffie. Lekker. Adrian Kraft, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, dat is alweer een tijd uh, geleden. Ik denk, nou wat zal het zijn? 6, 4, 5, 6. Dat denk ik ook. Fijf, volgens mij was het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 eh, misschien dat ik nog geen ene denk ik een oud, oud nummer kan. Maar ja. ik denk dat ik gewoon nieuwe nummers ga spelen. Dus dat is wel leuk natuurlijk. Ja. Dus het eh, is wel een primeur. Want de meeste nummers zijn nog niet ergens in, in het land gegooid. Nou, eh, daar zijn we altijd eh, content mee. Dus, ja. eh, maar ga je er ook uh, reuring aan uh, geven dat je dat album uh, uit ja. uh, gaat brengen? Ja, de 16 oktober gaat, uh, wordt je uitgebracht. Mm -hmm. uh, en dan gaan we zeker reuring ook uh, aan ja. geven. Ja. Want uh, ja, het is zo leuk dat, uh, dat je dat doet natuurlijk. Maar je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 Maar goed, daar, daar woon je tegenwoordig. Ik ben import uit. De, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, goed. Maar ik heb natuurlijk nog steeds die connectie met het Westen. Want ik ben hier geboren. Ja, maar, logisch. Ja. Um, we gaan je zo horen. Dat, dat sowieso. Dan zal ik even die twee jongens weer van de straat af moeten plukken. Dat ja. Ze, ja. ze denken dat het één grote koffiepauze is. Maar zo werkt ja. het natuurlijk niet. Maar nee, waar zijn jullie? Uh, <laughs> techniek is weg. Ja, de techniek is even weg. Maar dat gaan we straks oplossen. Maar zoals gezegd. Ik uh, had uh, al ergens op uh, de sociale media door laten schrijven.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 taking candy from a baby he stays in control the knight against the lady who can win that war i know you grow every time he's angry how you go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 Every time he's angry how you go, you will grow. Every time he's angry how you I ask myself face all stormy weather and always improve myself. See the shining light through your window, you were trying vibes to get in more.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 ja, moet ik zeggen, in Engels zou je zeggen Companion Piece, is wel iets wat een beetje wat erbij hoort ja. bij het, bij het in de, album. In het uh, verlengde van, uh, van dat album wat je eerder uh, hebt uitgebracht dus. Dat is het eigenlijk. Ja, het verlengde, het is, het is juist een andere klankkleur toevoegen aan. oorspronkelijk mm -hmm. mm -hmm. zou het veel akoestische versen en dergelijke worden. Ja. Um, en dan, maar dan met strijkers. Um, ja, dus de elektrische guitar en drums en zo bij. Maar ja, toen we, toen we eraan werkten, ja, dan begint de creativiteit toch te stromen. En kwam er eigenlijk ook veel uh, nieuwe liedjes uit. Mm. Dus uh, uiteindelijk is, is het gewoon een mini-album met voornamelijk nieuw werk gekomen, uh, geworden. Maar toch wel met een, met, een, uh, met een half been nog in dat vorige album. En daar bedoel ik mee. De vorige heette Monochrome veel. En Monochrome betekent één yeah. En uh, dit, dit album gaat dan Dreams in Multicolor heten. Dus dat is dan eigenlijk weer het tegenovergestelde. Yeah.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 In uh, een een, een, een, eenzelfde akkoordenschema, maar een andere tekst. Ja. ja, het zijn ook gewoon drie compleet nieuwe namens op. Maar het is wel een beetje het is wel een soort van aanvulling op, uh, op de vorige plaats, Om ja. dat je een beetje zien, denk ik. Ja. Um, je hebt het over dat uh, Prins Bernhard Cultuurfonds, met de innoverende um, uh, dingen moet je dan uh, komen. Uh, ik weet dat, mm. dat in Noord-Holland zijn er eigenlijk ook al uh, mensen die daar ja, toch op uh, die manier um, een, uh, een verzoek hebben ingediend om subsidie te krijgen. Um, ja, we, we kennen jou inderdaad als een uh, creatieve man. Uh, gaat, het, gaat het zoiets worden als een soort uh, klassiek uh, ja, ontmoet folk uh, americana achtig Want dat, dat is dan toch een beetje ja, de stijl waar jij een beetje in zit? Mm -hmm. Ja, dus, het wordt wel de nadruk, komt inderdaad wat meer op strijkers. Ze wordt ook echt. Um, dat is natuurlijk wel een verschil. of je...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 Ja. En het is echt een soort van, laten um, nou, we zeggen, als je, als je een album nummer drie hebt en je gaat dan album nummer vier opnemen, dan is dit album nummer drie en een half, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Zo ja, ja. ja, ja. <laughs> moet je het een beetje zien. Ja, ja, ja, ja, ja. En een beetje onszelf aan het werk houden, maar niet een compleet nieuw album wat niet meer vasthangt aan de vorige plaats, wordt op is hm. zonde, want dan zeg je al eigenlijk, ja, de vorige is oud nieuws, um, uh, we gaan nu helemaal ergens anders op focussen, dat is ook weer niet zo. Dit hangt gewoon samen met, met de plaat. En we doen volgend jaar in, in Kuik, gaan we in januari de, de, de plaat presenteren. Daar zullen we aanvankelijk de release show hebben voor het hele album in maart van dit jaar. Ja, mm -hmm. dat ging niet door. Mm -hmm. En nu is dat verplaatst naar januari 2022. Ik dacht, Nou, dan maken we dat alsnog een release show van. Ja, dat is dat is eigenlijk. Uh, een zeg maar. Ja, een ja. release show van één plus een half, en dan heb je anderhalf. Zoiets dus. Ja, precies. En dat. <laughs> dat, dat, dat verwijs dan ook nog eens in naar de anderhalf jaar corona. Ja, dat is, nou, ja. ja zo kun je. Ja, ja is, dan is het helemaal uh, natuurlijk. Maar uh, ja, voor, voor de achterban is het natuurlijk uh, de vingers om hem dan bij je af te likken. Nog even terug naar het uh, klassieke verhaal. Want hoe doe je dat dan? Uh, want uh, ja, die strijkers die liggen niet voor het oprapen, denk ik dan. Uh, uh, hoe ben je daar, uh, dan op, op, de, op dat pad uh, terecht gekomen om mensen daarvoor te vragen en uit te dagen? vooral ook? Nou dat is eigenlijk, um, het had al um, zijn, hoe uh, noem je dat? Kim of hoe zeg je dat? Ja Kim, dat is een al... goed woord. Toen wij de aanvankelijk het album wilden opnemen, het vorige album, de Monochrome Veil, toen werden die opnames uitgesteld en wij in de tussentijd thuis de non album single The Dolphins, opgenomen. Mm. Um, en die is ook als digitale EP, toen bij de besteller van het album, terechtgekomen. Maar op het Liedje de Doldrums heeft ook uh, René Wijnhoven, dat is ook de celliste van uh, Clean Beat, hmm. die kent ik natuurlijk. Ja, die ken ik, ja. Um, en zij heeft toen die arrangementen ervoor geschreven en opgenomen. En dat was dan in de studio van uh, Ander Soldaat was dat gedaan. En um, daardoor, ja, dat kan zij heel goed, dat arrangeren. En ik dacht, dat is wel heel tof, maar dat is nog tof, want met ook violen erbij en dan wordt het nog warmer.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 de hogere regionen zeg maar, aan toevoegen en dat gaat dan samen een, een warm bad creëren van, van de Sprijker. <hums> ja, uh, dat is een van de namen. Uh, ik uh, ga ze dadelijk Josephine draaien. Daar is Jori van Gemert ook op uh, te horen. Heb je die ook uh, ja. weer gevraagd uh, om mee te doen? Ja, die is vast uh, onderdeel van de band. Dus, uh...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 Uh, zowaar een beetje gedraaid is. aan Huis, samen met Jurie van Gemert... en uh, het nummer dat heette uh, Josephine. Nou, we gaan weer naar de andere kant. Adrian Kraft zit klaar voor twee nummers. Eens dus even kijken of we hem uh, tussendoor nog even een... een klein applausje, want uh, hij ging net... Uh, ja, hij was in uh, goede doen. Uh, het was uh, net uh, Max Verstappen uh, die... Uh, oh, ja, ja. <laughs> twee nummers tegelijk. Uh, maar goed, uh, de... Uh,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 Time you need my shoulder, I want to care Even if you're getting older, I want to care. Het, uh, dat was uh, lijkt wel zoiets van uh, ik bied met je schouder aan... en dan kan je erop uh, rusten en uh, even uithaken. Ja, maar zo. eigenlijk is het... ik kan niet altijd mijn schouder aanbieden. Oh, dus het is er zit ergens een... natuurlijk... op een gegeven moment word je gewoon mm. ouder... en dan is dat schouder aanbieden... kan natuurlijk ook gewoon niet meer. Hè? Ja. Dus, dus dit is eigenlijk maar Het is wel... begrensd, als het ware. Het is begrensd. <laughs> ja. Ja. Nou, laten we nou iets luchtiger zeggen. Uh, ja, uh, iets met roeien. Iets uh, met roeien, roeien, roeien. Je, ja, heb je iets met roeien? Uh, heb je het vroeger gedaan? Dat, laten we zeggen... Dat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 Uh, zo dadelijk uh, na 9 uur krijgen we hem nog een keer uh, te horen, deze Adrian Kraft. Maar we hebben nog tijd over. Dus gaan we een van de, de favorieten van een van mijn voormalige collega's uh, laten horen. Want dat uh, uh, zijn we toch wel een beetje aan de stand verplicht. Daar is hij weer, Veline met alleen... part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 Ik kom nog een kans. Ooh, ooh, ooh, ooh. Nog een kans. <middels> Ik zwem in de zee, de zoutigeur geur aanwezig. Ik maak me licht, mijn lijf drijft met me.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 Geef